De Draak, BB en De Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie af Leutro. Ik van u dat u mij even heeft willen ontvangen. Wat kan ik voor u doen? Uh, nou, zoals ik al door de telefoon heb uitgelegd... het gaat om de verzekering die meneer Wolven bij ons had lopen. Wij vechten een claim van zijn familie aan om precies te zijn. Uh, waar het eigenlijk op neerkomt, om het even eenvoudig te houden... is dit kardinale punt. Kan de heer Wolven tijdens zijn werkzaamheden voor uw man... zodanig geblesseerd zijn dat zijn gezondheid daardoor ernstig schade heeft geleden? Wie beweert het dan? Zijn ex-vrouw. De heer Wolver had een nogal ingewikkelde risicoverzekering lopen... die alleen in werking was gedurende de uren waarin hij zijn beroep uitoefende. Dit vooral met het oog op vaak levensgevaarlijke sporten... waaraan hij blijkbaar zijn hart had verpand. Nu schijnen zijn werkuren voor uw man niet helemaal vast te hebben gestaan. Wonderlijk soort van verzekering is dat. Mag ik die papieren even zien? Oh, maar natuurlijk. Hier heer Ik hoop dat u er wijs uit kunt worden. Ik begrijp het niet helemaal. Uh, wil dit zeggen dat uh, dat heerschap ziek is geworden? Als gevolg van een ongeluk hem in dienstverband overkomen, dat claimt hij dus, of liever uh, de familie. En zijn verblijfplaats, is die dan bekend? Hoe bedoelt u? Oh, de politie laat mij weten dat deze Paul Wolfe, als dat zijn echte naam is tenminste, ieder moment gearresteerd kan worden. Dat moet een misverstand zijn. Dat hij de dader is, is bij de politie bekend. Maar hij kan nog niet worden aangehouden omdat zijn verblijfplaats onbekend is. Aldus de politie. En u schijnt te weten waar hij zich ophoudt. Neem me niet kwalijk maar om verdere misverstanden te voorkomen. De heer Paul Wolfen is overleden. Overleden? Ja. En zelfs al officieel begraven op de Sint-Barbara begraafplaats in Amsterdam. Maar eh, waarvan zou de heer Wolfen de dader moeten zijn? Dat doet er nu niet zo toe. De politie zoekt hem. Maar... Hij is al dood en begraven. Vreemd is dat. Al... Blijkbaar wordt er weer eens langs elkaar heen gewerkt. Ik zal nog even telefoneren straks. Maar wat het doen van mijn bezoek aangaat, mevrouw Willink... ...maakt het weinig verschil. Misschien kunt u mij toch helpen. Uh, Hoortjes, op... dus, die informatie kan alleen mijn man u geven. Oh. Nou, in dat geval zou ik graag uw man... Mijn man heeft dat individu in dienst genomen. Ik weet niet op welke voorwaarden en ik kan het hem ook niet vragen. Ach, die wolf was zoiets als privéchauffeur voor hem, dat weet ik wel... En hij diende zich voortdurend beschikbaar te houden. Mm -hmm. Meer kan ik u niet vertellen. Van een eventueel incident waarbij hij gewond kan zijn geraakt, weet ik niets af. En verder laat het mij ijskoud of hij wel of niet verzekerd was. U moet uw informatie maar ergens anders halen. Ik weet niet beter of de politie zoekt die man. Belt u de politie maar. Kan uw man misschien? En mijn man is niet bereikbaar. En wilt u mij nu, alstublieft, excuseren? <coughs> Uh, Trace, laat jij me voor even uit, wil je? Joris hier. Domme draak, jullie hebben het mooi voor me verpest. Bedankt. Dag vertel het maar. Al die mooie papieren die ik had laten maken, de hele trip naar Roermond op en neer. Voor wat? Om daar mooi voor aap te staan. Was het nou echt nodig om mevrouw maar vast te vertellen dat Paul Wolfer de dader moet zijn? Zegt ze dat? Ja. En zoiets zuigt ze heus niet uit de duim. Ja, die ijverige strooplikkers van jullie, die hebben dan zeker weer even willen geruststellen. De politie kent de dader, maar moet hem alleen nog eventjes arresteren. Nou, mooi dat ze mij dus zo de deur uitzetten. Levensverzekering voor de gedoodverde ontvoeren van de man. <laughs> ze ziet me aan Oké, oké, okay, okay, ik zal ze uitkafferen. Uh... Maar ja, wat wil je? Paul zal zich reuze voor niks gedrukt houden. Ja, zo denken zij. Logisch, toch? Ah, laat me niet lachen. Enfin, mijn toer leek dus meteen nergens op. van een afgang. En dat alleen maar door dat voorbarige gebeuzel van jullie. Oh, maar we doen ook wel eens wat zinnigs. Ja. Die blauwe Volvo bijvoorbeeld. Hm? Ik heb de verschillende eigenaars van het merk Automobiel in Roermond en Omstreek al na laten trekken. En wie kom ik daar tegen? Een oude me. En wat je zegt, heer Alief, hij heeft flaporen en rossig haar. <laughs> ben je er nog? Ja. Wat klink je weer trots. Maar daar is waar het is snel. Heel snel. Wat nu? We hebben hier een dossier van hem. Dat laat ik op het moment ophalen. Ja. En zo gauw ik die doorgekeken heb, kom ik naar jou toe. Uh, of nee, laten we maar in de kroeg bij mij aan de overkant afbreken. Ja. Bij jou kom ik tegenwoordig de raarste kostgangers tegen, oké? Okay? Nou, over nu, Jussi dan. Goed, uh, kan ik eerst even langs huis. Prima, ik zie je. Jij ver genoeg te kijken draad. zo. Geef me eens wat te drinken van je en vertel het aan mijn gauw. Meid, daar komt schot in. Maar eerst jij. Wat voor indruk heb je van mevrouw Willink? Oeh, een ijspegel. Nou, wat ik alleen niet begrijp waarom liet ze me helemaal komen... als ze al wist dat het om Paul Wolver ging. Had je door de telefoon al gezegd dat hij dood was? Nee. Nou, misschien hoopte ze van jou te horen waar hij uit ging. Kon ze de, de politie je handje helpen, weet je wel. Heeft ze dan al gebeld dat die dader van jullie dood en begraven is? Ja, maar dat kon ik mooi onderscheppen. We hebben op het moment verwarring genoeg niet nodig het nog heren te maken. Ja, zo vaak? Iedere dag. En maar snierende opmerkingen maken. Het schijnt erop te luchten. ja, ze is al wel op van de zenuwen zijn. Nou, die indruk maken ze niet op me. Op jou dus ook niet? Nee. Ja, dat is één van die dingen. Het mens doet zo tegenstrijdig. Ze eist resultaten, maar helpen hoe Iedere informatie moet geperst worden. Nou is het altijd al een besloten clubje geweest in de links. Koude kakken. Hij is de dood voor slechte publiciteit. Maar even goed, uh, als ze echt in de rat zou zitten voor die vent van haar, dan zou ze ze verdwijnen, toch openbaar laten maken. Ja, prijs uitlopen voor informatie. Dat lijkt me wel. Houdt ze dat dan tegen, allemaal? Ja, maar wel iedere dag aan de telefoon hangen. En, afijn, misschien is ze bang dat ze anders een beerput opgegooid. Hoe bedoel je? Nou ja, die blauwe Volvo dus, hmm? En, hmm? die hoort toe aan Simon Wempe. En Simon Wempe is een oude bekende van ons. Weet je waarom? Huh? Omdat hij ooit zelden smeren. was. Nee, maar een goede over... Ja, dat waren wat problemen. Hij schijnt een paar keer buiten zijn boekje te zijn gegaan. Maar ja, niet om opgepakt te worden. Hij handig, dat soort dingen. Maar kennelijk hebben ze hem toch één keer te vaak met Matje geroepen naar zijn idee. Hij nam ontslag en begon een detectorbureau. <lacht> nee. En vanaf toen kwamen er geregeld klachten binnen. Blijkbaar gedroeg hij zich nog wel eens schop terug dat u bij een waarschuwing gebleven. Tenslotte stoot je niet eentje twee, drie iemand het bloot uit de mond. Nee, zeker niet een ex-collega. Hoe dan ook, die Simon is dus nog steeds in de running. En sinds een jaar of wat heeft hij een werkrij naar het zuiden des lands verlegd. Daar kon hij, zoals dat heet, met een schone lei beginnen. En de grote vraag is nu... Precies, wat had onze Simon te bekokst over met mevrouw Willing? Ja, yes. die nacht dat paaltje niet kon slapen? En heeft dat ja of nee iets te maken met het feit dat dezelfde Simon... ...op de middag van de grote verdwijntruc bij het kantoor gesignaleerd werd? Dat moet toch aanspannen. Nee, ik. Zat verklaringen voor dit toeval waar jij en ik nooit op zouden komen. Evengoed, ik zou de uitleg van Simon zelf wel eens willen horen. Of die van mevrouw Willink. We hebben contact opgenomen met zijn bank, hè? Toevallig kennen we daar wat mensen van die heel discreet te werk gaan. En daar hoop ik vandaag nog bericht van te krijgen. Wat wil je weten? Afschrijvingen van mevrouw Willink op zijn rekening? Precies. Bijvoorbeeld uh, om de gangen van meneer Willink na te gaan. Dat zou logisch zijn. Ten slotte, die Willink was niet alleen vaak van huis om dat blonde stuk op te zoeken... ...maar hij had ook nog een pats geld aan de liefhebberij uit. Misschien is mevrouw het je geworden. Goed, maar, maar wat dan nog? Met die verdwijning hoeft het niks te maken te hebben. Dat wil je mij ook niet beweren. Even goed. Even goed, zou ik best wel eens met Simon van gedachten willen wisselen. En dat ga ik doen ook. Maar eerst wil ik dat telefoontje van zijn bank afwachten. Hoe lang kan dat duren? Twee, drie uur. Oh, dan ga ik naar huis. Zeg, bel je me nog? Dat zit je graag thuis te doen? Tussen... Oh, nou, ik mijn kat verzorgen? <laughs> nou goed, ik bel je. Zorg dat je staat met je reiskoppertje. Ja, baas. Waarom gaan jullie er nou vanuit dat die bankrekening iets zal onthullen? Die mevrouw Willing zal de detective heus al cash betaald hebben, zodat er geen hanen krijgt? kraait? Dan nog, want dan komen we misschien stortingen op eigen rekening tegen. Daarmee valt niks te bewijzen. Nee, maar je staat ervan te kijken wat een psychologisch effect dat soms heeft als je exacte bedragen kan noemen. De een tegen de ander uitspelen. Bijvoorbeeld. In ieder geval begint er eindelijk schot in de zaak te komen. Denk jij dat die Simon Wempe zelf wat met die verdwijning te maken heeft? Een foute ex-Smeres is tot alles in staat. Oké, okay. beetje corruptie hier en daar, maar. Die ontvoering... Nee, draak nou eens. Hè? Stel je voor dat die geen scrupules zou hebben. Met zijn kennis van zaken zou hij toch een pracht van een schurk kunnen zijn en uh, eenmaal op de helling. Mevrouw Willing huurt een detective om de gangen van de man aan te gaan. Nou, daar kan ik inkomen. Wat die man dan eventueel ontdekt heeft, maakt verder niet zoveel uit. Maar wat voor reden heeft hij dan om Willing te ontvoeren? Ik bedoel, losgeld is er niet geist. Niet dat wij weten. Oh. Precies. Misschien werd het te verstaan gegeven dat ze de politie niet mocht informeren, anders... Ja, uh... ja. ja, dat kan natuurlijk. Ja. Maar het lijkt me onwaarschijnlijk. Jou niet? Ik wacht af. Oh, dat zou Joris zijn. Hallo? Ook Hallo? Met wie spreek ik? Een vriend. Dat is leuk. Heb je ook een naam? Dat komt nog. Kunnen wij geen afspraak maken? Waarvoor? Het gaat over iemand die plotseling is verdwenen. Heb je belangstelling? Dat ligt eraan. Uh, als het mijn ex betreft, doe dan maar geen moeite. <laughs> Dat is een goeie. Nee, het gaat om een welbekende zakenman. Wij zullen we afspreken? Nou, als u mijn telefoonnummer weet, weet u misschien ook mijn adres? Nee, nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Wat zou u zeggen van een plaats in de open lucht? Ergens waar we beide op neutraal terrein zijn. En uh, mevrouw natuurlijk geen woord tegen de politie. Anders loopt het slecht af met die welbekende zakenman. Oké. Okay. Waar? Vanavond 11 uur. U komt in uw eigen auto... Die Triumph dus. U parkeert rechts van de Amstelbrug op de hoogte van de Tolstraat. Mm -hmm. Verder hoeft u niks te doen. Oh ja, voor ik het vergeet, u komt natuurlijk alleen. En de portieren niet op slot. Nog vragen? Vragen zelf. Maar oké, okay, ik zal er zijn. Goed zo. Tot vanavond dan. Krijg nou wat. Hm. Zal ik zal een burger voor je schenken. Uh. Ze gaan gauw zitten hm. Voordat je onval. Kon je het volgen? Woord voor woord Je hebt beet <laughs> Maar wat je beet hebt dat weet ik niet Misschien is die vis wel te groot voor je Vragen? Zat vragen Wie is die kerel? Hoe weet hij mijn nummer? Hoe weet hij dat, dat ik belangstelling voor Willink heb? Waarom, waarom zoekt hij juist mij uit om contact te leggen? W wat moet hij van me? Ja, is je beroep. Ja, wat denk jij ervan? Nou, eerst hoor je dagenlang niks. Ja, ook niet zo verbazend, want officieel weet niemand dat jij met die zaak bezig bent. Dan ga je mevrouw Willink opzoeken en ring een halve dag later Hangt die snoes aan die de telefoon. Ja, oké, okay, natuurlijk, maar mevrouw Willink kan hem helemaal mijn telefoonnummer niet gegeven hebben. Hm? Ik ben met mijn smoesje gaan ophangen onder een valse naam, nota dus dat verband is er niet... Wacht eens, natuurlijk. Wat? Anita, die heeft mijn nummer. En die weet dat ik informatie over Willink kan wil hebben. Dus die moet dat doorgespeeld hebben. Voordat ik vanavond mijn geheimzinnige rendezvous heb... wil ik weten met wie ik te maken krijg. Uh -huh. Misschien is het wel zo'n grap van Bor, weet jij veel. Ik ga mee. Hoe je sprake van? Lieve meid, ik ga mee. Nee, nee, nee. Ja, of je het nou goed vindt of niet? Ik, ik, ja, je weet zelf dat de politie naar je uitkijkt. Zo wat, ik heb geen keus. Moet ik die twee dan maar gewoon met je laten aandollen, kom nou. Als jij gaat, ga ik mee. Zolang je lichten in het doen en je niet over de weg zwabbert, dan zou je heus niet aangehouden En bij een controle? Of bij een aardbeving, ja. Ja, dan heb ik pech. Kom, sla die burrel dan maar achterover. En bel eerst uh, Joris. Je weet nooit. Zijn jullie het? Die klinkt niet erg enthousiast. Wat heb je? Die ziet er niet uit. Waar is Opgenomen. Oh ja? Ik maar me af. Ja, ja, dat zou best, ja. Nee, echt. Ze hebben hem een uur geleden weggehaald. Ik heb ineens in de kamer. Wat hebben hebben gehad? Ja, een nieuw spul. En toen? Ja, toen. Ga zitten, zei. Je staat te trillen op je benen. Ja, jezus. Het was op zo'n eng gezicht. Ik kreeg ineens van die krampen. Wat kon ik doen? Ik, ik moest wel de dokter bellen. Ja, toch? Wie heb je geweld? Oh, mijn eigen dokter. Die heeft zo'n privé rusthuis. Nee, dat zit wel goed. Als dat mijn aardige cent kost om hem zijn mond te laten houden. Maar anders, ik heb alleen de rottigheid met mij gehad, dus hij zou wel uitkijken voordat hij die moeilijkheden maakt. Een boer? Een ja, boer was helemaal van de kaart. Ik schrikje je rot hoor. Ik heb het ene aan het huis uitgedaan. Ja, niet weggegooid. Alleen voor het geval ze zou ik komen zoeken. Dat moet sterk spul geweest zijn, zegt dat hij dus een opdonder van kreeg. Hoe kwam je eraan? Ja, zo, dat gaat niet aan de grote klok hangen. Een boy zat wel om te springen. Dan was de dieder is al twee dagen geleden opgepakt. Hij zou net langs gekomen zijn, dus ik moet je horen, Anita. Hmm. Heb jij iemand mijn telefoonnummer gegeven? Ik? Hoezo? Ja of nee? Nee, nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik? Jouw nummer, dat, dat heb ik niet eens meer. Je leed. Kom, probeer het dan maar niet. Wie heb je haar nummer gegeven? Kom nou, zeg, maak het een beetje. Ik heb het niet. Anita. Nou, oké. Okay. Dat was een vent. Zo'n vent die wel weet of er nog iemand naar Willen had gevraagd, ja, en stil. Ja. Hij had zo'n echte politiepenning ook, dus dat zat wel goed, denk ik. Ja, dat mag je toch wel aannemen. Moet hm. je dat hoor. Wat staan jullie nog te kijken? Had ik het niet al gedaan? Sinds wanneer ben jij zo behulpzaam? Als Smeren ze betreft? Kom, wat kreeg je in ruil voor dat nummer? Nou, niks. Waarom denk je dat. Ach, natuurlijk, die rotzak heeft je die heroïne gegeven. Zo zit dat. Hij zou anders helemaal geen kast bij gehad hebben. Hij wist blijkbaar genoeg van jullie af... om te weten hoe die daar moest pakken. En dat heeft hij hier niet. Beste spul dat Boer ooit gehad heeft. Onversneden. <laughs> hm, mooi dat hij zich een optater van je welse toegliende. Nou, zeg op. Was het zo of niet? Hij wist alles al. Het was een echte smeris. Ja. Dan moet het die wemper geweest zijn. Mag ik even bellen? Ga je me naar luizen? Nee, Anita. Ik heb helemaal geen reden om jou erbij te luisteren. En ik neem je niet kwalijk ook. Laat mij nou maar even bellen. Vast geen echte smerenspaan. Middelweg meer. Mm, gewoon een fout, dus hoe ken ik er meer? Niks bijzonders. Waar heb je dat. Uh, dat speelgoed van gelaten? Wat? Die revolver. Oh, Jezus, dat was ik helemaal vergeten. Als we gekomen waren. Had ik daar ook een daal voor kunnen krijgen? Ach nee, toch, dat ding is toch leeg? Of mag dat soms ook al niet? Waar heb je hem? Jules hier. Draak, we hebben beet en goed ook. Waar kunnen we elkaar treffen? Of we beet hebben. Ik krijg net de dagafschrift van meneer zijn bankrekening. Ach man, ik weet hier ver voor. Wacht even. Zeg, um, uh, Anita, mag ik hier met hem afspreken? Paul moet maar liever niet te veel op de straat, snap je? Je doet maar. maar. Ik kan het allemaal niks meer schelen. Als ik er maar geen rotzooi meer krijg. krijgen. Ja, Oké. Okay. Zeg, Draak. Ja. Uh, kom maar naar Anita de Zwaard. Je weet het adres toch nog wel? Wat doe je daar nou weer? Ja, dat hoor je straks wel. Moet ik hem allemaal meenemen? Ik ben je gek, niks aan de hand hoor. Kom maar gauw. Oh, en neem je penning mee. Kun je hier succes mee hebben? Wat? Ja, tot zo. Die oude draak. Vertel eens, Anita, die. een stille van jou. Rossig kiep. Flapper hoor. Ja, dat is hem. Ooit eerder gezien? Nee. Maar hij rijdt in een blauwe Volvo. Boor zegt dat hij die wel eens hier op het parkeerplein heeft gezien. Alleen het witte veulentje ontbreekt nog. Hé? Nee, uh, grapje. Zeg, wat heb je die snuiter nog meer verteld? Oh, hoe je was, hoe je eruit ziet. En, mm. en dat je het met Paul hier. Ah, het is alles wat je wist. Nou, dan scheelt dat straks weer. Hé, hey, wat doe je? Beetje rondkijken. Dan zei je meteen wijst waar hij ligt. Wat? Smidze Wessen. Oh, jezus, die gevolg Zeg dat dan daar in de platerkoffers. Zet daar meteen een lekker muziekje op, Paul. Kunnen we ons een beetje ontspannen tot Draak komt. Tenminste, als uh, Anita er geen bezwaar tegen heeft. Gaat je gang maar. Je bent me een beetje te vrolijk, jij. Ja, ik ken dat. Beetje gevaar, hè? Ah, jij hebt anders ook best reden om opgewekt te zijn. Nog even, je kunt weer de straat op. Haha, met andere woorden. Je gooit me eruit? Oh, dat hoor je mij niet zeggen. Mis je die camera aan zee dan niet, hè? Wie wat wil drinken moet het zelf maar inschenken. Verdomme dat ze het zo gevonden hebben dat je weer eens langskomt. Maar bleef je toch rotzak? Zonder willing had ik je niks te zoeken. Wat zou er toch met die zak gebeurd zijn? Daar weet Simon W. vast meer van. Ik maak me sterk dat hij vanavond al betreurt dat hij mijn nummer gedraaid heeft. Afwachten... Nou, oh nou. Hoe later op de avond, hoe schoon volk, hè. Jij staat onder arrest, Paul Rosser. Allemaal laat me niet lachen, wat let me. Gooi drama uit. Hé, hey, ja, daar zitten we op te wachten. We waren jullie die stoere praatjes maar voor de kroeg. waar ga zitten, draag. Je kent Anita? Nou niet uit? Zo'n beetje. Mag ik op zo'n kruidenbittertje? Ah. Zo. Wie begint? Uh, ehm, is een bankrekening. Oh. Nou, dat ligt er niet om. Officiële afschrijvingen van mevrouw Willink. Mm -hmm. Stopt één week voordat Willink van het toneel verdwijnt. En één week daarna, pak ze beet. Een storting op eigen rekening van maar eventjes zestig rode ruggen. Doe maar. Wel op een nieuw nummer. Wel op een ander kantoor. Wel op een andere naam. Maar, wat wil het toeval? Eén van de dames die hem altijd aan de balie hielpen... was overgeplaatst naar dat bijkantoor. En wie ziet ze daar binnen wandelen? Af, uh, soms mag je ook wel eens een meevaller hebben. Zo, zestigduizend... Waar kan dat voor geweest zijn? Als het was om Willink vrij te kopen, dan was het weggegooid geld. Denk je ook niet? Nou, jij. Nou, ik kreeg een anoniem telefoontje. Een vent. Heeft hm. informatie over verblijfplaats van Willink. Wil me vanavond laat om 11 uur ontmoeten. Ik moet wel alleen komen. <laughs> nou, nou. Ben jij even een veelgevraagd type ja, tegenwoordig? Ja. Ik wil gewoon niet meer bij te houden. Nou, dachten Paul en ik zo. Hé, hey, wat toevallig. Eerst dagelijk niks. En meteen na mijn bezoekje aan mevrouw Willink. Zo'n telefoontje. Had jij dan je echte naam opgegeven? Nee. Nou, dat kan die gozer het niet van haar hebben. Maar de enige die verder af weet van Thera's bezigheden is Anita hier. En zij had wel mijn nummer. Zo. hè? Mm -hmm. Simon Wemper. Zij dacht dat hij een smeres was, dus haar kun je het niet kwalijk nemen. hè, Anita? Ik werk altijd mee met de politie. Mijn neus. Maar goed, als jullie je viezigheidjes onder mekaar willen houden, mijn best. Nou, laten we eens even nadenken. Als je het mij vraagt, dan heeft mevrouw Willink die Wempe wel degelijk gewaarschuwd meteen dat Tera vertrokken was. Maar ze wist natuurlijk niet beter dan dat het echt om die verzekering ging. Dus dat ik uitviel als eventuele verdachte, dat moet voor haar verschil gemaakt hebben. Dat is één theorie. En Wempe zelf als ex-diener hoefde maar links en rechts zijn licht op te steken om te ontdekken dat die hele verzekeringsbabbel flauwekul was. Dus, toen wist hij dat er iemand met een smoesje bezig was mevrouw Willink uit te horen. En logisch dat hij toen meteen bij Anita is gaan informeren. Dat lag voor de hand dat ik daar ook geweest was. En toen wist hij dus hoe de vork in de stil zat. Want met Anita had ik open kaart gespeeld. Bureau bijzondere bijstand doet weer eens wat. En het resultaat is dat hij dat ondernemende vrouwtje zelf opbelt. Ja. Voor een romantisch rondje zullen we maar zeggen. Hm? In de pikdonkere nacht, hm. dat wel. Ja. Waar ergens? Mm, langs de Amstel, hoogte de Tolstraat. Mooi punt, heli dillies. Mm, al die mooie lichtjes. Elf uur s'nachts. Geen hond die je daar ziet. Waar je daarheen gaan? Reken maar, schat. Met mijn kleine cassette recordertje in mijn handtasje. En met die lieve Beretta-kaliber 22 in mijn mantelzak. Voor het geval dat meneer wat opdringerig wordt. Ja, uh, het bevalt me niks. Waar je er soms eens van? Wat vind jij ervan, Paul? Het zal me de dus zorg zijn, heren, wat jullie ervan vinden. Ik ga en daarmee uit. Moet je die twee nou zien zitten alsof ik nooit eerder zo'n akkerfietje bij de hand heb gehad. Kom, draak. Je weet wel beter. En trouwens, gebruik nou eens eventjes je verstand. Die gozer die zal heus niet van plan zijn om iets te doen. Die wil gewoon weten wat voor vlees die in de kuip heeft. Denk natuurlijk dat hij met een nieuwsgierig amateurtje te doen heeft. Misschien zal hij eerst even flink dreigen en dan komt hij met een zakcentje aan. Nou, ik laat me afkopen, geloof dat maar gerust hoor, terwijl het bandje draait en draait en draait. Bewijs de over voor het grote moment dat jullie je mogen arresteren. En wat anders? Als jullie hem nu oppakken, heb je misschien straks geen poot om op te staan. Kun je hem vrijlaten bij gebrek aan bewijs. Mm -hmm. Mag Paul weer kiekeboe gaan spelen voor jullie plezier? Nee, nee, nee, nee. Laat moeders naar de gang gaan trouwens. Het is mijn klus. Je ja, hebt het recht verdomme niet om, om ertussen te komen. Misschien wil je inschakelen als tussenpersoon. Ja, dat wil zeggen, als Willink nog leeft. Maar eerlijk gezegd, daar geloof ik geen bars van. Veel te veel tijd verstreken. Maar het zou een mogelijkheid zijn. Hij laat jou contact opnemen met de politie. Mm. Loopt hij zelf geen risico. Onwaarschijnlijk. Tenzij... Ik begrijp de rol van mevrouw Willink niet. Zij heeft wemping ingeschakeld als privé dat is duidelijk, maar... En met resultaat. Borg heeft de auto van die vent, een blauwe Volvo, hier op de parkeerplaats gezien. Ja, een, dus... een tijdje terug, terwijl Willem hier was. Hou jij hier naar buiten? Nou zeg, in mijn eigen huis ben je nog helemaal belazeld. Zo, dan moet je dan op. Oh, dat is wij ook. Uh, nou, weet je wat, schenk me dan een morzie. Drink in diensttijd, mag je dat? Ja, waar zijn we gebleven? Zelfde? Of weer champagne? Ja, champagne heb ik ook nog, gewoon die sure. brave Willink. Had een keer een hele kist bij zich, het is nog wel bijna op. Ja, jullie moeten er maar gauw opduiken, anders zit ik straks nog op zwartzaad. Kom, mij even wiebelen. Goed, dus vrouw Willink was op de hoogte van man liefst erotische uitstapjes. Wat wou ze daarmee? mee? Daar heb ik intussen een hele theorie over, maar uh, dat komt later. Zeg, ik moet weg hoor, het is half elf. Pauwtje, ze moet het zelf weten. Verdomme, het is link... Die Wempe heeft een dossier vol klachten opgeleverd in zijn tijd. Mishandeling, geweldpleging. ze klauwen zitten hartstikke los. En dit is belangrijk voor hem. Wat wou je doen, Tera, als hij je, je bij verrassing te grazen neemt? Dat moet ik eerst nog zien. Maar los daarvan, want wat zou je ermee opschieten? Om je schrik aan te jagen. Oh, maar je moet me straks zien. Zeg, zo'n opgewonden bankvogeltje dat daar aankomt. Je bent helemaal tikkeld van de spanning. Het grote avontuur. En zij mag meedoen. Zit ze daar toch even te samenzweren met een hupsche schurk? En als ze dan mond houdt, dan krijgt ze nog centjes ook. Oh, wie had dat ooit van Teraatje gedacht? Thuis op schiet Alles goed en wel, maar ik ga mee. Niks ervan. Maak je geen zorgen, ik hou het heus van een veilige afstand. Die ziet me in geen velden overwegen. Je gebruikt nou je verstand, draak. Het is een ex diende Minstens net zo geroutineerd als jij. Ja, maar hij heeft één nadeel. Hij weet niet dat wij weten wie hij is. We kunnen hem dus op een afstand in de gaten houden. Hij ziet op een afstand gewoon twee toevallige voorbijgangen. Als je gaat toch mee, Paul... Ik niet. Huh? Hoezo niet? Om verschillende redenen niet. Op de eerste plaats kan Tera haar best zelf redden. En op de tweede plaats lopen we de kans dat die bij me zal herkennen. Ja, ja, ook over een afstandje. Als die ik meer dan eens tot hier gevolgd is, dan moet hij mij ook gezien hebben. En op de derde plaats, ik kan door iedere agent die toevallig langskomt, ingerekend worden. Ja, als je het zo bekijkt. En op de vierde plaats, als het, uh, als het zover komt dat we moeten ingrijpen, dan moet je mij alsnog arresteren voor geweldpleging. Tenslotte ben ik geen diender, ik mag er niet op timmeren in naam der wet. Jezus, sinds wanneer ben jij zo'n pietje precies? Sinds ik erachter ben gekomen dat jij, als het erop aankomt, een echte smeris bent. Als Terra me niet tegen jouw wil in gewaarschuwd had, zat ik nou nog in voorarrest. Jij snapt, geloof ik, de regels van het spel niet helemaal. Wie heeft op de eerste plaats Thera gewaarschuwd? Oh, hey, jongens, voor gekibbel hebben we nu geen tijd. We moeten nou heus gaan, als ik mijn afspraakje niet wil missen. Ja, maar wacht even, dit is veel te boven. Nee, nee, nee, nee, nee, luister nou draak. We gaan nu of ik ga alleen. We zien je straks aan Paul. En jij Anita, doe er goed aan boord? Nee, hey, nee, wacht eens even jij. Zeg Paul, wat ben jij eigenlijk voor een klootzak? Ik dacht dat die meid je vriendin was. Nou, en? Nou, en... Jij heeft het tegen die bende opgenomen, hun vuile geintjes geriskeerd. Voor jou. Ja, zeker omdat jij zelf niet kon vertonen, is zij hier naartoe gekomen. En nou, nou laat je haar alleen gaan. Wat is dat voor flauwekul? Zo ken ik je niet. Er zijn tijden dat je je nuchtere verstand moet gebruiken, meid. En trouwens, uh, inspecteur Joris blijft toch bijna. <laughs> Komt ieder helpen als het fout gaat? Kijk dat staan, een dikke rolmops met aangenaaide beentjes. Die man die oh, kent toch nooit. Ze staat nog geen deuk in een pakje boter, die wordt zo opgevreten. Bedankt voor je bezorgdheid Anita, maar het zal allemaal wel loslopen. Kom, we moeten opschieten, die ja. Nou, Nou, Breedman, kom. Ik snap werkelijk geen ene moer van jou, Paul. Die <lacht> Wempof, hoe die gast ook heten mag, die vreet dat mollige agentje zo op, man. Dat is een potige knaap. Jij, jij blijft hier gewoon op, op, op je luie kont zitten, jij doet niks. Wat zit je nou stom te grinniken? Hou oh, je gemak, Nika. Zeg, uh, vertel me eens, die, uh, die mooie motorjas die jij boer cadeau hebt gedaan, weet hm? je wel? En die die verdomd te dragen hangt hier nog steeds in de kast? Ja, ga hem soms kopen, doe er geen gulden van af. Als je dat maar weet, Ik begin weer aardig krap te zitten. Trouwens, waarom eigenlijk? En zijn motor staat hier. In de kelder. Waarom, Paul? Start klaar. Ja, start klaar. Je kan er zo op weg schuren. Als je wilt, Paul. Heb je ook ooit uh, niet eens zo'n malle helmen voor hem gekocht? Met een tijgerkop op of zoiets? Oh, jij bent om op te vreten, rotzak. waar blijf je rotzak draak oude draak waar je ook uit hangt Eén pluim op jouw hoed ik zie je niet jezus ze er verlaten laten uithoeken noemen ze een wereldstad en zo zit erin Nelix is er weer is amsterdam heeft. hij werd het inziefde en... Zo, zit je met een beetje te zingen. Hè? U liet me schrikken, hè? waar komt u zo ineens vandaan? Ach, ik dacht, weet je wat, dat ik voor de verandering eens met de motorboot komen. Kijk, je even een moeilijk opstapje, maar dan kon ik ook maar twee stappen bij u zijn, dat is wel zo handig. <laughs> ja, je moet niet vergeten, ik kan niet weten of u misschien gezelschap hebt. Maar nee, dat heb ik al gezien, we hebben het Rijk alleen. U bent toch alleen gekomen, hè? Ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Dat had u toch gezegd? Ja, kijk, als er iemand op een afstandje staat te loeren, dan heb ik het dus mooi om de tuin geleid. Want ga maar na, die verwacht of een auto, of een fiets, of de stootse wandelaar. En in geval houdt hij de rijweg en de trottoirs in de gaten. Maar ik ben vanaf het water gekomen en met al die auto's ertussen, nee... Ik denk niet dat die me gezien zal hebben, wat denkt u? Er is niemand meegekomen. Ja, natuurlijk niet. Maar nou, ik neem nooit risico's uit voorzorg, begrijpt u. Zegt, het is een leuk warentje, die draaien voor u. Vooral dat houten dashboard, ziek. Kom maar even gezellig bij u zitten. Vindt u toch wel goed, hè? Ja hoor. Wat slim van u hè, om met zo'n bootje te komen. Ja, dat vind ik zelf ook wel. En je bent zo weer weg ook, wil u dat geloven. Eén sprongetje, één hendeltje overhalen en prrrr, ik verdwijn over het water. Niemand die daarop rekent, niemand die me inhaalt. En de Amstel, mevrouw die sluit aan op een weerwaar van waterwegen. En niet te vergeten die grote, weien, diepe haven. Ja, ik ben best tevreden over mezelf, mevrouw. Zo. En vertelt u mij nou eens... Waarom valt u mevrouw Willink lastig met van die malle doorzichtige smoesjes? Oh, heeft ze dat doorgekregen? Natuurlijk, en ze was heel boos, wil u dat geloven? Maar ik heb er overtuigd dat het niks te betekenen had. Haar, niet mezelf. Nou, wat had dat te betekenen? Nee, ik heb mevrouw Willink een heel andere naam genoemd... en mijn telefoonnummer had ze ook niet. Dat doet er allemaal niet toe. Wat was de bedoeling van dat bezoekje... Nou, het schijnt. Ze zeggen dat die Willink vermist is. Ja, dat wordt niet officieel bekendgemaakt, want dat wil de familie niet. Maar toevallig sprak ik die privéchauffeur van hem. Paul Wolfen, die zogenaamd op het Sint-Barbara-kerkhof ligt. Ja, die. Nou, en toen ik dus hoorde dat Willink ontvoerd was... ...toen dacht ik bij mezelf, daar zou wel eens een flinke beloning op kunnen staan. Voor inlichtingen bedoel ik. Want dat doe ik voor mijn hobby-situ, detective-werk. Zo. So, heb je al vaak succes geboekt? Nee, Nee, eigenlijk niet. Ja. Maar ik heb verder toch niks te doen. Ik krijg een flinke alimentatie, ziet u, maar ik verveel me zo. Wie probeert u nu eigenlijk te belazeren? Ja. De telefoon klonken, als heel kordader bij de vrouw. En nou ineens heb ik te doen met een sortiment van dom wijfie, die me wat aanrommelt in de detective-branche. Nou, daar geloof ik niet in. Bovendien schijnen die verzekeringspapieren verdomd goed nagemaakt te zijn. Ja, dat kon u niet weten. Maar mevrouw Willink was vroeger een gewone secretaresse... Heeft jaar in de verzekeringen gezeten, dus ze had dat al gauw gezien. Kom. Doe het dus maar gewoon, hè? Ik weet trouwens dat je zoiets als een naam hebt in de onderwereld. Je schijnt die nieuwsgierige neus van je wel vaker ergens in gestoken te hebben. Ja, ik weet snel aan mijn nodig informatie te komen. Dat merk je zeker wel. Maar wacht, laten we ergens anders dit gesprek afmaken. Ergens waar het rustig is. Nog rustig, hè? Ja. Waar bijvoorbeeld niet een dikke smeris in een Volkswagen precies op de hoek van een zijstraat staat. Zo. Nou, ik ben in ieder geval best tevreden met dit plekje. O, oh, we gaan er niet over bekvechten. Ik stap nou uit en u volgt me. Wacht even. Zo. Ja, die kunstjes zal ik je al genoeg afleren. Laat een tasje daar maar liggen. Waar je heen gaat, heb je echt geen tasje meer nodig. En trek eerst die jas uit. Anders moet ik je die zakken laten leeghalen, je weet maar nooit. Elke kat heeft zijn eigen klauwtjes, nietwaar? Zo. Uitstappen dus maar. Hou je gebukt? Als je geen klap in je nek wil krijgen. Je hoort me toch bukken, zeg ik. Oh. Dat is beter. Veel beter. En dan loop je zo naar de boot. Blijf bukken dat die dikke smeer je niet ziet. Kunnen we nou niet gebruiken. Lacht even. Zo. Jij ja spring. Spring of ik trap jonglaag. Zware motor. Die sproonverdomme over de brugleuning. Ah, waar wel jou? Je begon jij? Nee, echt? Gewoon het zo over de leuning? Gek hoor. Dit was het negende deel van De Draak, BB en de Onderwereld, Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henry Ori. Mevrouw Willink door Feestjarone. Joris door Hans Hoekman. Paul Wolven door Frans Kokshoorn. Anita de Zwart door Corrie van der Linden. En Simon Wempe door Frans Zomers. De regie had Ad Leuper.